Nijmegen wordt groener en gezonder. De Nijmeegse energieaanpak werkt. Als we doorwerken in dit tempo is onze stad in 2045 energie neutraal. Dat betekent nogal wat. Om dit te bereiken moeten we de komende jaren de helft van de huidige energieverbruik besparen... en alle benodigde energie duurzaam opwekken. Volgens onze routekaart hebben we dan ongeveer 16 windturbines, 1 miljoen zonnepanelen... Er zijn 40.000 zonneboilers nodig en moeten we 35.000 woning-equivalenten aansluiten op het warmtenet. Gezien de klimaatverandering en de wens om onafhankelijk te worden van aardgas uit Rusland en aardolie uit saoedi arabië is de urgentie groter dan ooit. We werken aan een groene en gezonde stad met schone lucht om in te ademen en groen om in te bewegen. Het resultaat bestaat uit beweegroutes, voedselbossen, ommetjes... Stadslandbouw, kortom, initiatieven om inwoners te verleiden om in de buitenlucht te genieten. In de wijken kan iedereen prettig en betaalbaar wonen. Ook ouderen en mensen met een beperking die een aangepaste woning nodig hebben. In alle wijken is ruimte voor mensen met een hoger of een lager inkomen. Wat GroenLinks betreft bouwen we alleen energiezuinige woningen en gaan we door met het aansluiten van huizen op schone en duurzame energie in plaats van gas. Dat is goed voor de portemonnee van de bewoners en ook voor het klimaat. Het is belangrijk dat duurzame maatregelen beschikbaar zijn voor mensen met een laag inkomen. 2.1. Alle energie naar de energietransitie. De komende jaren wil GroenLinks dat per wijk een energieplan komt. Daarin staat hoe samen met bewoners de wijk toekomstbestendig wordt gemaakt en wanneer het gasnet zal worden afgekoppeld. Om onze doelstellingen te halen en de afspraken die in Parijs zijn gemaakt te realiseren, starten we ieder jaar met twee wijken waarin we het gasnet uitfaseren. Elke wijk met een doorlooptijd van acht jaar. Hiervoor zijn veel financiële middelen nodig, ook vanuit de Rijksoverheid. GroenLinks vindt dat als het Rijk onvoldoende middelen ter beschikking stelt, de gemeente zelf financiën moet vinden om het uitfaseren van het gasnet niet langer uit te stellen. Onze actiepunten. Actiepunt 1. De gemeente zoekt samen met bewoners en buurgemeenten naar goede locaties voor windmolens. Waarvoor we kunnen onze inwoners financieel participeren. De gemeente faciliteert dat alle geschikte daken van met name bedrijfs- en overheidspanden worden volgelegd met zonnepanelen. Actiepunt 2. Voor acht wijken wordt een plan gemaakt waarin staat hoe de wijk wordt losgekoppeld van het aardgasnet. Er is tenminste een miljoen per jaar nodig om dit uit te voeren. Actiepunt 3. Het warmtenet krijgt een uitbreiding naar andere woon- en werklocaties in de stad... en er wordt onderzoek gedaan naar het verduurzamen van de warmtebronnen. Actiepunt 4. Gemeentelijke gebouwen worden verder verduurzaamd. Met de besparing op de energierekening worden andere gebouwen verduurzaamd. De gemeente helpt woningbouwcorporaties, scholen, stichtingen en sportclubs om dit voorbeeld te volgen. Actiepunt 5. De gemeente stimuleert initiatieven van burgers en bedrijven op het gebied van energieopwekking en besparing. Dit kan door financiële impulsen en het vereenvoudigen van regelgeving. Burgerinitiatieven zijn welkom en worden aangemoedigd en ondersteund. Actiepunt 6 Inwoners die op eigen initiatief een gasaansluiting willen laten verwijderen, hoeven hiervoor geen kosten aan de netbeheerder te betalen. Actiepunt 7 Inwoners en bedrijven kunnen centraal in de stad terecht bij een laagdrempelig energieloket voor voorlichting, financiering en begeleiding. Actiepunt 8 het energieloket blijft adviezen verstrekken over duurzaamheidsmaatregelen voor koopwoningen en de beschikbare financiering hiervan. Ook nieuwe huizenkopers kunnen hier terecht, zodat zij laagdrempelig een duurzame start kunnen maken in hun nieuwe woning. Actiepunt 9. Afgelopen jaren zijn er duurzaamheidsleningen ingevoerd, waardoor voor financiering van investeringen niet meer nodig is. Deze zijn succesvol en blijven de komende jaren behouden. Punt 10. Samen met woningbouwcorporaties is een ambitieus plan gemaakt om alle huurwoningen te verduurzamen. Huurders die zelfstandig actie willen ondernemen, krijgen ondersteuning van de gemeente. Energiearmoede, waarbij de energierekening meer bedraagt dan 10% van het inkomen, wordt uitgebannen. Iedereen heeft recht op een lage energierekening. Punt 11. De gemeente blijft zich actief inzetten om bedrijven, deskundigen en organisaties aan elkaar te koppelen om samen een concrete en haalbare route uit te stippelen naar een energieneutraliteit in 2045. De netwerken Power to Nijmegen en NEC, Nijmeegse Economie Circulair, krijgen ondersteuning. De gemeente zorgt ervoor dat de omgevingsdienst voldoende prioriteit geeft aan de handhaving van de wettelijke verplichting voor bedrijven om rendabele energiemaatregelen te nemen. Punt 12. Sportverenigingen die hun accommodatie in eigen beheer hebben, krijgen ondersteuning en stimulering vanuit de gemeente om energiebezwarende investeringen te doen. Dat kan buiten- en zaalsportverenigingen veel energiekosten op hun krappe begroting besparen. Voor sportaccommodaties die de gemeente verhuurt is dit staand beleid dat wordt voorgezet. Punt 13. Horeco-ondernemers die energiezuinige alternatieven inzetten voor terrasverwarming, krijgen sneller en goedkoper een terrasvergunning. Punt 14. Winkeliers houden hun winkeldeuren en deuren van koelingen dicht om energie te besparen. Bedrijven nemen de rendabele energiemaatregelen waartoe zij wettelijk verplicht zijn. Punt 15. Er komt een bewustvordingscampagne voor burgers en verhuurders over dat bij vervanging of aanschaf van een fornuis- of cv-ketel met het oog op de aankomende energietransitie beter direct voor een gasloos apparaat kan worden gekozen. Wat hebben we bereikt? De hoeveelheid duurzaam opgewekte energie is gestegen naar ruim 9% van het totaal. In 2016 is 17% energie bespaard ten opzichte van 2008. Er zijn vier windmolens geplaatst, gefinancierd door bewoners van Nijmegen, verenigd in de corporatie Windpower Nijmegen. De woningen in de Waalsprong en in het Waalfront zijn aangesloten op het warmtenet. De doortrekking van het warmtenet naar de stationsomgeving Campus Heijndaal en het bedrijventerrein TPN West wordt voorbereid. De verduurzaming van de warmtebronnen van het warmtenet, waaronder geothermie, wordt onderzocht. Met de woningcorporaties is afgesproken dat in 2030 75% van de huurwoningen energie-neutraal is. Bij deze afspraken is het klimaatakkoord van Parijs leidend. De elektriciteit die wordt verbruikt door alle gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen is volledig regionaal ingekocht en afkomstig uit hernieuwbare bronnen. Nijmegen is initiatiefnemer en voortrekker van deze zeer innovatieve aanbesteding.